We hebben wel 30 keuzes. Zalm, kaasburgers, kipsatee, chipolata's. Alle Kiza Mix 4 voor 8 euro. En alle diepvriesnacks van Mora. Nu 2 plus 1 gratis. Jumbo. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij: de 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel.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 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Het vuurwerk afsteken is voor velen nog niet begonnen... maar nu al is het druk op de spoedeisende hulp. Vooral in de regio Rotterdam. Tientallen mensen zijn door de gladheid gevallen... met botbreuken tot gevolg. Alleen al in het Maastadziekenhuis waren het er 25. Voor grote delen van het land gold code geel vanwege bevroren weggedeeltes. Auto's kleden van de weg en fietsers en voetgangers gingen onderuit. In Rotterdam is een agent gewond geraakt door vuurwerk. dat werd uit een huis gegooid toen ze op straat haar ronde liep. De agenten moesten naar het ziekenhuis, maar maakte het naar omstandigheden goed. Voor het gooien van het vuurwerk is een jongen van 15 opgepakt. Dan naar Den Haag. Daar heeft de politie de afgelopen twee dagen... bijna 5000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het gebeurde bij verkeerscontroles. Bij sommige auto's was het vuurwerk wel legaal... maar werd het gevaarlijk vervoerd. Ze hadden bijvoorbeeld niet goed vastgemaakt of ontbrak een brandblusser. Ja, en misschien heb je er al eentje op, een oliebol. Op oudjaarsdag rollen die in heel Nederland over de toonbank. Opeten gaat makkelijk, maar eraf trainen, dat is een ander verhaal... zegt sportinstructeur Demi Fledder bij de Telegraaf. Ja, een oliebol, daar zitten ongeveer 150, 160 calorieën in. Nou, daar mag je zeker wel een half uur stevig door wandelen... wil je die er weer afhalen. Goeie tip, toch? Beweeg veel, luister naar je lichaam... en pak na de dagen. Gewoon sporten weer, rustig op, is het advies. Het weer dan nog. In het noorden vallen er af en toe buien. In de rest van het land is het droog met een mix van wolken en zon. Het is 3 tot 7 graden. Tijdens de jaarwisseling vanavond is het droog en rond het vriespunt. En dan morgen op Nieuwjaarsdag staat er veel wind. En later op de dag ook winterse buien. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, ik, moest, ik heb dit jaar echt mijn best gedaan. Ik wilde 10 kilo afvallen. En het is nu 31 december. Ik hoef er nog maar 15. Dus dat is op zich wel hartstikke Even kijken naar het verkeer: A15 Nijmegen, Gorkum van Arkel. 7 minuten extra aan de A50 oost Arnhem bij Ravenstein. 14 minuten in de plus. Dan wat controles A2 dan Bos Utrecht 120.2. a 19 Diemen Amstelveen 21.0. En daar 27 Preta Gorkum 11.4. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro.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 Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers. United Consumers. Ook jouw maand kon goedkoper. En heerlijk voor vanavond. Applebarniers. 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. 538. Happy New Year. Attention. Dit is de 538. Aldi. Oh, nee. Tot duizend. Lindo Duval. Hoe lang was het dan wandelen? Oh, oh dan ben ik zo terug. Hoor. Radio 5. Ja, de fire op nummer 61 in de Party top 1000. Zeg Lindo, wat is er gebeurd met die koffer? Er stond hier toch een koffer in de studio met 10.000 euro... en een stem in de en de stemmenjacht. weet je wel. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Ja, als je mee hebt geraden voor de stem van de koffer... die hier in de studio stond... Dan heb ik uh, slecht nieuws voor jou. Leuk nieuws voor Teske, die vanochtend bij Dennis in de uitzending kwam. En dit gebeurde er. En de vraag aan jou, lieve Teske. Welke stem zoeken wij? Ik denk Rob Kampenhuus. Ja, Teske! Oh. Yes. Oh. yes! Teske! Oh, oh my leuk. god! Oh, wat leuk! wat oh, Superleuk! Zeske won 10.000 euro in de eindjaarseditie van de 5 Jacht Stemmenjacht. En daarmee eindigt haar jaar natuurlijk. Een fantastisch jaar. Rom ik dacht dus dat het Jeroen Pauw was. Die werd vanochtend in de ochtendshow genoemd. Dus daar was ik ook al af. Huppakee, daar gaat mijn 10.000 euro. Lindo is de naam, je bent bij de party Top 1000 met zometeen Carol G. Avicii komt eraan, maar ook Robert van Hemert. En deze herken je wel, een Vijfde Jacht Classic van DJ Jurgen en LS DJ Better of Alone. Op nummer 60. ZANG EN Mario no has entendido que no te va a tratar como yo? No te va a besar como yo no estás tan rica así como yo. Ella tímida. De de Conocido van Carol G. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. De 538, Party Top 1000. Dan vraag me dit vanavond na 12 champagne nog een keer en dan komt een hele andere titel uit, Het Dat is de Party Top 1000. Wil jij even wat inspreken? Het zou leuk zijn, 4 de 538. Hier berichtje het Roosendaal. Hoi, 538. Heerlijke muziek om te luisteren. En uiteraard oliebol bakken. Fijne jaarwisseling. Lies uit Roosendaal, familie Milio Dankjewel. Wat goed om te horen. Jullie veel plezier met de oliebollen. Hou eens een beetje in de buurt, want deze gaat hard. Avicii en Levels op nummer 58. En zometeen, daar is hij dan, Robert van Hemert. Zoet, ja, zout, zuur. Je kent hem heel goed. Maar ik vroeg zo, jay, jay. Toen ik kan. Ze smaakten zoet, zout. zuur. ze smaakte na de zomer. Ze smaakte goed fout duur. Ze smaakten zeer. 538. Party tot 1000 Zoet, zout, zuur. Heel verwarrend hè? als je iets zoets verwacht, maar je krijgt iets zuurs. Geef maar eens aan iemand een boterham met bijvoorbeeld uh, wil ik, wil, uh, salami erop... en dan zeg je dat het bro een broodje pindakaas is. Dat is heel verwarrend. Daar zie je een hele gekke reactie. Dat is echt... Of, weet je, je hebt ook van het snoep. Dat je denkt, oh, lekker snoepie. Dan verwacht je toch zoet. Dan blijkt het zo'n zure mat. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Hoe krijg je het weg? Als het niet in één dag lukt, dan stop ik ermee. Wie zou dit gezegd kunnen hebben? Als het niet in één dag lukt, dan stop ik ermee. Is dat een oliebollenbakker? Waar weer, hè. Een stratenmaker? Of een... Uh... Prostituee. Als het niet in één dag lukt, dan stop ik er mee. Nee, het is één van mijn vijf uur collegas zo wie dat is en waarom die dat al zei. Het is kerstzeel bij Intratuin. Met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin.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 De tegenstanders van de vloer zingen, want elk duel kan je laatste zijn. The winner takes it all. Zaterdag om 8 uur op 6. Zoek, vergelijk en vind jouw ideale auto op gaspedaal.nl 538, here party never starts. De 538, party top 1000. Peunen met een gitaarversterker, zometeen door ACDC. Nu Kelvin Harris. 538. Ik ben een gitaarversterker en dat werkt prima. De 538, Party Top 1000. Nummer 55 hebben we hem even geplaatst voor je, alsjeblieft. Cadeautje. Het is 5 uur 8, Party Top 1000 tot aan uh, 6 uur. Als het niet in één dag lukt, dan stop ik ermee. Wie zou dat gezegd kunnen hebben? Een oliebollenbakker, een prostituee of een stratenmaker? Het zou kunnen natuurlijk. Straten, maar wel vervelend, als je één de dag stratenmaker denkt: ga niet meer verder. Dan ben je nog niet klaar, toch? Een straatje in een dag gaat er niet. Nee, joh, dat is hartstikke veel werk. Nee, dit is een tekst van uh, mijn uh, 548-collega Tiesto. Die zegt, als het, als het niet lukt om een nieuwe track in één dag te maken... dan stop ik ermee, dan wordt het niks meer. En dat hij dus helemaal terug gaat naar zijn roots. Ik weet niet of je dat hebt gehoord... maar zijn nieuwste album is Lekker Trancy zoals het ooit was. En ik moet zeggen, dan bevalt bij Prima. Want deze mag er ook wel zijn. Tiesto en Lelo op nummer 54 in de party in Top 1000. No way to escape. Da -da -da -da. They got me. The new time and they were. My mind in the air. They a better. Surround me. They surround me. surround me. Anytime, new time and My mind in the air. They're waiting for me. They're calling on me. Calling on me, I'm hearing voices my There's no way to escape. god better, they got me. Anytime, anywhere, my mind in the god Better, surround me. I'm proud of you. The time I've been the mind they're waiting for me. They're calling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 Rolls. Hear my words and I'm a high teacher. Pay my God and I'm a high teacher. And on my words, I'm like silent and raindrops fell. And echoed in the world of silence. And the people bowed in. Burn in the sound of silence and in the naked light. van Disturbed. The Sound of Silence in de party. Top 1000 bij 58. Lucienzo Donald Mark komt eraan met Danza Coduro op 51. En dit zijn Flemming en Mart Hoogkamer samen in 100%. Natuurlijk bij al jaar. Daar staan we dan Zonder meid en zonder plan Gaan we dan Groeg je hartje Amsterdam Ik voel het man, het escaleert weer uit de hand Uit de hand, uit de hand Staan. Vanavond zijn we gewoon Even Fleming, Even Mart. En iedereen heeft je glas en zing Two, four. En dan melden Rivers is de 5-jacht-hensmest. Die kan ook nog wel even zo tijdens de. 5-3-8. Party, top 1000. Ja, toch Lekker aftellen. Ook zo meteen met de party. Top 1000. We ga je feestend het nieuwe jaar in. En Esther, met het nieuwsjaar, ze zijn al plekken waar het nieuwe jaar al begonnen is, toch? Jazeker, Kiribati, uh, Nieuw-Zeeland, oh, die, ja, Kiribati. Eh. Kiribati. Ja, die leven al in 2026. En over een paar minuutjes proosten ze ergens anders in de wereld ook al. En waar dat is, dat hoor je zo. Zometeen zo meteen in de 538 Party Top 1000.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 Nu al? Eurostar. Together, we go further. De beenruimte varieert Parijsklasse, Eurostar.com. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa: 2 oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi. 10, 9, 8, 9.